Het verkeer op de A1 tussen Diemen en Muiden richting Amersfoort moet vanaf deze tijd rekening houden met vertraging. Rijkswaterstaat voert spoedreparaties aan de weg uit. Door de vorst van de afgelopen weken is het asfalt op verschillende plaatsen ernstig beschadigd. Drie van de vier rijstroken worden over een lengte van één kilometer afgesloten. Het verkeer richting Amersfoort wordt via de A2 en de A27 omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 11 uur vanavond.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 Een jongen van 17 uit Vlaardingen is vannacht zijn linkerhand kwijtgeraakt bij het afsteken van vuurwerk. Voor ons twee vrienden ging het vuurwerk te vroeg af. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn hand kon niet meer worden aangezet. De schaatsters Irene Wust en Annette Gertsen hebben zich op de 1500 meter gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen eindigden ze op deze afstand als eerste en tweede. Margot Boer werd derde en is daarmee zo goed als zeker van een plaats in Vancouver. De nummer vier, Laurien van Riesen, moet afwachten hoeveel rijders zich op andere afstanden gaan plaatsen.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 Dames en heren... Het aftellen is begonnen... Acht uur lang... De muzikale flashback... Van een voljaar... Van een voljaar... Vol, vol, vol, vol, vol Eurohit... Zo, even na drie uur... Welkom bij het 6 uur alweer van Eurohit 2009... En als je zo naar buiten kijkt... Dan wil je daar niet vooral van uh, collega's... Collega-presentatoren van Eurohit... Dat ziet er niet uit ochtend weer... Toch, oh, Het is uh, zoiets als uh, op een regenachtige namiddag jezelf kunnen verhangen. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Nee, een, een boek van 700 bladzijden gaat er wel in hoor. Het gezegd. is de bedoeling dat wij de luisteraars alweer vrolijk maken. Ja, dat, dat is ook... En dan uh, gooi ik jou in één keer in de uitzending. Nee, niet, niet doen, niet doen, niet doen. <laughs> in de, uh, ho, ho, ho, ho. Is dat al gelijk een reden om, om, om je gaan te verhangen? Nee, dat lijkt me niet. We, van, we hebben wat, wat jolijt op deze zondag. De, de, de derde ik, kerstdag. We maken het gewoon gezellig op deze... Derde kerstdag, zo is het maar net. En uh, de nummer uh, 37 tot en met 26 hebben we in uur uh, 6 voor je van in 2009. Ja Daan, je mag gaan zitten hoor. Dat mag. Blijf erbij staan. Ja, dat kan ook hoor. Nou, we zijn aangekomen bij de nummer 37. De man die eigenlijk geen single meer wou maken, maar omdat hij zich zo verveelde, toch maar weer aan het werk. En dat is natuurlijk Robbie Williams. BBC 1 kreeg de eer om Boeddhies als eerste te mogen draaien. Het nummer is geproduceerd door Trevor Horn en hij zal verantwoordelijk zijn voor het grootste gedeelte van het nieuwe album Reality Killed The Video Star. Het nummer is er op het eerste gehoor, misschien wat winnen. Nou, dat kan je inderdaad wel zeggen. Maar na enkele luisterbeurten wordt het duidelijk dat Robbie Williams zijn kwaliteit niet verloren is in de loop der jaren. Toch moet ik er nog steeds een klein beetje aan wennen. Nou, 363 punten gehaald, 13 weken in de lijst, met als hoogste positie de nummer 1.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 I Want us To look good Make it Hope that someone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 Cats. <laughs>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 6, 6, 7, 3, 8 <laughs> Past altijd gewoon, Acht tellen bij een plaat Dat weet je toch, Jos? Als dat niet werkt, dan is het geen goede plaat hoor Dan gaat het niet lukken Joden, de nummer 36 uit Euro in 2009. I know you want me, inderdaad van Pitbull. En deze plaat had groot kans een van de grootste zomeries van 2009 te worden. Naar mijn idee zijn ze dat ook wel geworden. De bekendste sample zorgt voor een lage acceptatiegrens. En de Spaanse vocalen van Pitbull zorgen van wat extra zomerse gevoelens. Nou, en die hebben we met het weer van vandaag wel nodig, hè? Die extra zomerse gevoelens. Laat het zonnetje maar schijnen. Nou, dat gaat volgens mij niet gebeuren als ze zo niet buiten kijken. Gaat niet lukken, niet. We zijn aangekomen bij de nummer 35. Ze behaalden 368 punten. Stonden 12 weken genoteerd in de lijst der lijsten. En dan hebben we het natuurlijk over de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag te horen tussen 3 en 5. En door Jos van Dam. Met als hoogste positie de nummer 1. Nou, de 22-jarige Roemeen Edward Maya had een beetje een suffer start in de muziekbusiness. Op zijn negentiende produceerde hij namelijk de Roemeense inzending van het Eurovisie Songfestival. Na de ervaring was uh, natuurlijk uh, super handig en Edward Maya begon al snel aan de weg te timmeren. Vorig jaar mocht hij een album met accent produceren. Een grote band in Roemenië die je waarschijnlijk nog kent van de single Kylie. Edward uh, vond het uh, waarschijnlijk tijd om zelf eens in de schijnwerpers te gaan staan. En dat doet hij zeker met Stereo Love... De eveneens Roemeense Vicky Jigolina eh, vroeg hij als zangeres. En het resultaat was inderdaad de single Stereo Love. We kwamen hem tegen op nummer 35 in Eurohit 2009. een in dit plaatje. We draaien de nummer 35 uit EuroHits 2009. Edward Maia en uh, die dame met die wat moeilijkere naam voor mij: Vicky Jugulana of zoiets. Jugulini? hè, is het, ja, zie je. Ik verspreek me er gewoon weer op, dat kan je verwachten, hè. Zo, op een zondagmiddag kan dat gebeuren. Het zesde uur van Eurohit 2009. En we gaan alweer over naar de nummer 34. 337 punten behaalden deze dames. Dat verklap ik alvast. 17 weken in de lijst met de hoogste positie, de nummer 9. In Nederland waren de Sugar aan het begin van dit jaar een beetje in zwaar weer. Een beetje regenachtig weer. Ja, ja, ja, ja, ja. Komt allemaal wel goed. Met de laatste singles About You Now, Change" en Denial van het studioalbum "Change" wisten de Sugar Babes niet meer de top 10 van de Nederlandse top 40 te bereiken. Of zal het met deze nieuwe serie girls eindelijk weer gelukkig vroegen ons toen af? Nou, bevat een simpel van het nummer Here Comes the Girl van Amy K. Doe. Het nummer geeft een wat meer funky draai aan de muziek van de meiden. Het was ook zeker swinger toen de Britse meiden dit nummer op 1 oktober... voor het eerst live gingen zingen tijdens de Q Awards in Engeland. Met de girls zijn de dames weer helemaal terug in Europa. En we vinden ze terug, of teruggesproken, op nummer 34. Sugababes en Girls kwamen tegen op nummer 34 in Euroje 2009. Daarachteraan de nummer 33 en Kreselstad. Een dat. dans plaatjes zo op de zondagmiddag. Ja, daar houden wij van. Daar houden wij van. Daar zijn we helemaal gek op. You're let's let the feeling go. De nummer 32 staat voor je klaar. 372 punten gehaald in de Euro Breakdown. En 15 weken in de lijst genoteerd. We hebben het over alweer een single van Lady Gaga. Hier is Paparazzi. Dan moet je gewoon zeggen, maar ik heb nog haar tenminste Ja, dat kan hij niet zeggen hoor Dus uh... hey, ik, ik, ik heb nog oh, haar, kijk altijd... hij ja. zit, Die Daan Leverts jongen, die zit alleen maar te zeggen Van al die oude bejaarden ja, hier die in, oude de, die bejaard die in die studio nou, ja, Volgens die mij als ik zou zitten kijken Naar dat, dat het haar van hem, dan zie ik toch Dat het enigszins een beetje kaal begint te worden nee, maar het is ook wel zo Wat gebruik je eigenlijk, Pokom, <laughs> Of niet Jaap, de jeugd oh. heeft de toekomst. We moeten ook de jeugd, de, de, de, ah, de, jeugd de koos geven. En zeg, uh, Vandaar ge ook Sjors Vandam zo duidelijk tussen virus en 6. <laughs> gaan we weer verder. Uh. Ja, dat dacht ik wel. Want je hebt nog, uh, nog een hoop uh, te doen. Uh. Ja tuurlijk. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Gaan door, in 2009. in 2009. En de show masco aan, zo we zeggen. Dus uh, we gaan inderdaad weer uh, snel door, uh, Jaap Koper. joh, de paparazzi, de nummer 32 van Lady Gaga. Nou, dan gaan we naar 31 voordat we zo dadelijk weer aan een overzichtje gaan beginnen. He? Dan hebben we weer een paar minuten pauze, dus uh, mooi, dan kan ik weer even genieten van een colaatje zo. dat uh, komt helemaal goed, al die bolletjes erbij, dan ben ik weer helemaal blij. Nou, op nummer 31 vinden we dit jaar in Euroje 2009, Lily Island met de single Fuck You. Ze verdienen 373 punten, 16 weken in de lijst genoteerd, met als hoogste positie de nummer... Moeten jullie mij nou hebben of zo? Sure, joh, joh, joh, joh, Wat een koekenbakkers zijn dat ook, hè? Gewoon. Van je collega's moet je het hebben. Nou, in ieder geval ga ik hem wel draaien. Nou, draai ik hem speciaal voor jullie. Zeg een keihard tegen jullie. Fuck you. Hier is Lily Allen. Look inside. Look inside your tiny mind. And look a bit harder. Cause we're so uninspired. So sick and tired. Of all the hatred you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 Zijn wij blij dat we nog steeds geen webcam in de studio hebben? Want jongen, jongen, dan zou je niet weten wat je ziet tijdens deze plaat. Fuck you, de single van Lily Allen. Tijd voor een overzicht. Afstellen is begonnen acht uur lang. De muzikale flashback van een vol jaar. Vol, vol van een vol jaar. jaar. Eurohit. 8 minuten over, half 4 geworden. Dat waren ze, hè? ja. De nummer 40 tot en met 31. Nou, ik zou ook meteen even vertellen welke plaat je in dat uh, overzicht gehoord hebt. Nummer 40 in Eurohit 2009 is er voor The Killer Shore, Space Spaceman. Nummer 39, Lady Gaga en E.E. 38 is uh, Esme Dentas. ja. Is dat niet uh, dat YouTube uh, meisje? Ja, die is daar bekend door geworden, nou, oude heer staat ze dicht daar mee inderdaad, op uh, nummer 38. Nummer 37 is ze voor uh, Robbie Williams. Boedies, beetje wennen aan de stijl, maar toch wel een leuk plaatje om uh, weer te horen op de radio. Nummer 36 is er voor Pitbull. I know you want Nou, dat zijn hele mooie berichten. Nummer 35, Edwards Maya en Vicky Yigulina. Ja, nou zeg het goed. Je hoort we stereo love. 34, de meisjes, de... Zalke meisjes zijn, zijn weer terug met de single Girls. Op nummer 33 Anne Grace en Let The Feelings Go, een lekkere dansbare plaat in 2009 geweest. En op nummer 32 Lady Gaga weer en paparazzi. Nou, de hele studio deed mee met de nummer 31 van dit jaar. Dat is Lily Allen en Fuck You. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gaat helemaal goed komen. Want we hebben de nummer 30 voor je klaarstaan. En dat willen ze graag horen hier in de studio. Met name Jaap Koper is van deze plaat. Dus nou, dan gaan we speciaal even voor collega Jaap Koper draaien. Is dat mooi of mooi? Daffy staat op 30 met Rain on your parade. 377 punten behalden ze. En 17 weken in de lijst met de hoogste hoofdstukjes 8. Van het jaar doen we het weer. Alle honderd grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. Gotta get. <speaklet>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 Three thousand eight, you sold two thousand and late. I got that boom, boom, boom, that future boom, boom, boom. Let me get in now. boom, boom, Gotta get get boom, boom, boom. Gotta get get boom, boom, boom. Gotta get get boom, boom, boom, Gotta get That boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that space shit zoom? When I step inside the room, them girls go ape shit. Boom.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 Let the beat! Let the beat! Let the beat! to make a Yo, de, de nummer 29 uit Eurohit 2009, 381 punten bij elkaar gesprokkeld. En uh, 16 weken in de lijst genoteerd met als hoogste positie de nummer 4. We hadden het over de single van de Black Eyed Peace en uh, Boom Boom Pow. Daarvoor trouwens uh, de nummer uh, 30 natuurlijk. Ja, even kijken hoor, op mijn lijstje. Dat was uh, de favoriete single van uh, Jaap Koper. Duffy en Rain on Your Parades. Nou, dat betekent dat we aangekomen zijn bij de nummer 28. Eind september verscheen alweer het derde verzamelalbum van de Queen of Pop, Madonna. Het verzamelalbum draagt de titel Celebration, evenals de eerste single die vanaf 3 augustus in de winkels ligt. Het verzamelalbum bevat naast nummers van haar gehele carrière en Celebration ook nog het nieuwe nummer Revolver. Het album Celebration verschijnt in twee versies, als dubbel CD en als enkele versie. Ook komt er een DVD van Celebration die clips bevat die nog nooit eerder zijn verschenen op DVD. De albumcover geïnspireerd op Marilyn Monroe en uh, ontwerper uh, Andy Warhol... ...blijkt maar weer dat de grote Madonna de laatste jaren trendvolgen verkozen heeft boven trendzetten. Jawel. wel. liet Lady Gaga zich namelijk al inspireren door de kunstenaar. En zij deed dat voor het album de fame. Madonna, we komen haar tegen met Celebration op nummer uh, 28 in in 2009. schaatsen. Ik denk, wat is dat nou weer? <laughs> Waar komt dat nou weer vandaan? Joh, de, de single van Madonna. Even een klein applausje voor uh, onze Mr. Europe, uh, Jos van Dam. Dochter, Hij, heeft, uh, Europe. Hij heeft uh, de URO in 2009 weer samengesteld. Zijn we heel erg blij mee. En uh, dank je wel, Ja, graag gedaan. Dank je wel. Ik microfoon drie zitten. Ja, ik, ja, ik gooi hem ook even over. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, helemaal blij. Zo, zo dadelijk mag jij de laatste 25 presenteren. Zo ben ik dan ook wel weer. De weet laatste je. 25. E, wat heb jij nou net gedaan de afgelopen uh, twee uur? Nou, ik heb de nummer 28 heb ik gedaan. Ja, nou je moet een beetje opschieten. Madonna. Gerard eh, Kemper staat al met twee vingers omhoog. Okay, nee, ik ga achterop het schema. Ik ga heel, heel snel door. Nee, ik kom precies <laughs> uit. joh Wat loop je nou weer te zeuren? Ja, kom, kom nee, dat komt kom helemaal op. goed hoor. De nummer 27, ze 383 punten met deze plaats. Ik gooi die schijf even dicht. Hier is If You Seek Amy. Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in my bathroom? Is she smoking up outside? Oh, oh baby, baby, let's take a piece of lime. Face but it's hard to see with all the people standing. Britney Spears blijft ook maar doorgaan hè, met het scoren van iets. En ook in de Eurobreakdown. Vandaar dat ze diverse keren staat in de Euro in 2009. Zo ook met de nummer 27-positie. Ja, in fysiek, Amy. 19 weken in de lijst genoteerd. Hoogste positie nummer 6. Nou, we gaan plaatsmaken voor Jos uh, van Dam. Hij heeft de laatste 25 voor de uh, Euro in 2009, voor je. Ja? Dat is uiteindelijk tussen 4 en uh, 6 uur. Laatste plaatje wat we voor je gaan draaien, die ik mag draaien. En ik ben heel blij dat ik weer heb mee mogen doen. Zeker weten. <laughs> is er eentje van uh, Metcom. Singeltje heet Begging. Nou even over Begging. Dat nummer dat is al zo vaak uitgebracht. Begon in de jaren 60. In 1967. We gaan heel ver terug in de tijd. Frankie Valli, die had daar een uh, hitje mee in 1967. Kwam ook nog The Saturdays, Timebox en uh, Bertolf. Ook hij heeft dat nummertje uitgebracht. En dan hebben we het inderdaad over, uh, over Begging, De laatste plaat die ik voor jou ga draaien. Metkom is uh, degene die uh, deze versie heeft gemaakt van de plaat. Graag tot een andere keer wat betreft Uruwitz. Uh, wat betreft mij dan, zo dadelijk, Jorstverdam tussen 4 en 6. I'm sad of wanting to lose. I got my arms all spread. I hope that my heart gets fed. Matter